Goedemiddag, ik ben Bien Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. De klimaattop in Glasgow is begonnen. Good afternoon, everybody. Welcome Glasgow. Wereldleiders gaan proberen afspraken te maken om de temperatuur op aarde niet te ver meer op te laten lopen. De Britse premier Johnson was de eerste die net aan het woord kwam. Hij waarschuwde dat er nog maar weinig tijd is. Hij vergeleek de wereld met James Bond, die op het allerlaatste moment een enorme bom onschadelijk moet maken. We are in roughly the same position. My fellow global leaders. As James Bond today. Except that the tragedy is this is not a movie, and the doomsday device is real. Zo'n 240 Afghanen eisen dat ze worden weggehaald uit Afghanistan. Ze sturen brieven naar het ministerie van Buitenlandse Zaken en de IND die over de verblijfsvergunning gaat. Krijgen ze binnen twee weken geen antwoord, dan stappen ze naar de rechter. Als je een oude telefoon hebt, dan werkt WhatsApp mogelijk niet meer. WhatsApp is gestopt met het ondersteunen van de berichten-app op de iPhone 6 en ouder. Op Android-telefoons, die draaien op Android 4.0.4 of ouder, doet WhatsApp het ook niet meer. Het demissionaire kabinet overlegt vandaag over nieuwe coronaregels. Er ligt van alles op tafel, zoals bijvoorbeeld de coronapas die op meer plekken gebruikt zou kunnen worden. Of je die QR-code ook op je werk nodig hebt. Daar zijn de meningen over verdeeld, zegt economieverslaggever Lisa Schallenberg. Je hebt mensen die het een prettig idee vinden. Misschien dat ze alleen maar tussen geteste en gevaccineerde mensen zijn. En mensen die het een hele erge schending vinden van, van hun rechten. Dus het zorgt in ieder geval voor veel tegenstellingen. Morgenavond is er weer een coronapersconferentie. Dan horen we of en welke coronaregels erbij komen. Het weer, het is rustig herfstweer met geregeld zon, misschien een buitje en zo'n 12 graden. Morgen wat meer bewolking, in het westen en zuiden kans op wat regen en een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Wat in de regio nog opvalt is de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Naarden en Knopendiemen 10 kilometer file omdat er rommel op de weg ligt. Drie rijstroken zijn daar nog altijd dicht en reken daar op 20 minuten vertraging.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 Als ik deze plaat van Den Hartman draai... moet ik altijd meteen weer aan het begin van CFM denken. Echt uit die tijd, hè? de oude disco en dergelijke, wat we draaiden. Dus nou, dan gingen we 31 jaar terug in de tijd. Den Hartman en We Are The Young. Het is even na twee uur een regenachtige Zandvoort. En welkom bij Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer. En Op Jan, normaal gesproken zeggen we... de zon schijnt alweer en wij zitten <laughs> weer binnen, maar... Ik nee, zie hem vandaag niet, zie jij hem wel? Nee, ik, dit hele weekend zullen we hem niet zien. Nee, niet. He, nee, nee, nee, nee, nee, wat een weer zeg. Het is echt herfst, hè? Ja, gewoon maar lekker binnen blijven. We hebben eind, eind van deze week, donderdag en vrijdag... toch nog redelijk mooi weer gehad. Zeker, niks, helemaal niks te klagen. Maar ja, gisteravond kwam de klad erin En die zit er nog steeds in. En of dat zo blijft en of dat beter wordt... dat uh, horen we rond de klok van half drie thuis. Dat is het enige echte Zandvoortse weerbericht. Dat om half drie. Goedemiddag. Ja, drie uur lang Zandvoort op zaterdag. Wederom live vanaf de Tolweg 10a. We hebben weer een overvol programma voor u samengesteld. Natuurlijk met de vaste items zoals er zijn de evenementenagenda rond de klok van half vier. Ja, we hebben natuurlijk nu de oktobermaand gehad. Want Zandvoort goes wild. En in de volgende maanden gaan we... Uh, een cultuurmaand uh, beleven. Ja, het wordt een mooie maand. Ja, en daar uh, horen we straks ook nog meer over. Goed, uh, we hebben verder nog vaste items. Half vijf natuurlijk dier van de week. We doen Bassie nog een keer, uh, want uh, die zit er nog. En de rest is allemaal gereserveerd en uh, wellicht al een, een nieuw dak onder zijn onder, over zijn hoofd. En uh, Bassie nog niet, dus we vinden dat Bassie dit, ook dit weekend weer de nodige aandacht verdient. Het gedicht van de dag, kwart voor vijf. Ja, wat we kunnen er niet omheen en we willen er natuurlijk ook niet omheen. Want vandaag is het een heugelijke dag voor uh, Marco Termes... onze dichter-schrijver in Zandvoort. Want uh, om vier uur uh, houdt hij een receptie. Want er zijn weer twee uh, boeken uh, uh, van hem die hij uh, gaat uh, signeren als u ze koopt. En uh, hij gaat ze presenteren. En uh, wij gaan om tien over half drie, rond de klok van tien over half drie... Alvast eens even bellen met Marco of hij ook zenuwachtig is. Ik ben heel benieuwd. Want hij doet alles in eigen beheer, heb ik inmiddels begrepen. Hij moet zelfs ook de boeken sjouwen om erheen te brengen. Dus hij doet het inderdaad echt in eigen beheer. Nee, tien, rond de klok van tien over half drie gaan we bellen met Marco. Uiteraard hebben we Zandvoorts nieuws in het kort. Ik had al gezegd, tien over half drie gaan we met Marco bellen. Hoe die ervoor staat, of alles gelukt is en alles klaar is voor vanmiddag... 4 uur in het hdmz museum ja, en SV Zandvoort is vrij, hè? Ja, die, die, nou, dat komt wel goed uit, want we natuurlijk uh, zitten met ongelooflijk veel blessures en uh, hebben er natuurlijk veel jonge jongeren in moeten plan plannen in de opstellingen van de afgelopen wedstrijden. Dus die hebben nu even weer een weekje extra om te herstellen, want uh, er wordt niet gevoetbald, SV Zandvoort is dit weekend uh, vrij. Goed, uh, verder hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, we herhalen ook het interview... wat uh, onze collega Roy Dongen vanmorgen had met uh, Joyce Vastenau, uh, de Forum voor Democratie, ook in Zandvoort. Vraagteken daarover straks meer, uh, ook in het tweede half uur van... Uh, het eerste uur, om het zo maar eens te zeggen. Pitts Report, kwart over... vier. Ja, het is altijd zo'n week ertussen, weet je wel... Van de ene, de ene race hebben we nog niet uit ons hoofd kunnen zetten vanwege de spanning. En we gaan als we weer langzamer opmaken naar de volgende race. Dat allemaal in pit report. En KSchaatsen hebben we vandaag. Er wordt dus geschaatst in Herenveen in het Tial Stadion. Uh, Ronald Koeman. Ronald Koeman. Ja, dat was vorige week natuurlijk het, het, het, het nieuws. Wellicht dat we daar morgen nog even op terugkomen. Uh, tijdens uh, met een interview met uh, Guus Hiddink. Maar dat moet ik nog even bekijken. Ja, dat was wat. Ik heb die, die persconferentie gezien van die Laporte, die nieuwe voorzitter. Maar die had zo'n brede grijns op zijn gezicht. Zo van, uh, nou, het is me toch gelukt om uh, Koeman de laan uit te sturen. Wat een bal gehakt, hè? Ongelooflijk. Maar uh, het is uh, natuurlijk in en in triest voor uh, Ronald Koeman. Maar ja, hij heeft ook geen beter materiaal. Ik uh, bedoel, uh, vorig jaar had hij nog wel de, beker, de Spaanse beker weten te winnen. Uh, redelijk uh, tot in het laatste moment meegedaan voor het kampioenschap. Maar met dit materiaal kan je, kan je gewoon niet beter. Maar goed, de, de uh, trainer, die neemt het uh, van hem over... en vanavond uh, zijn ze weer aan de beurt. Ik ben erg benieuwd. Uh, goed, uh, daarover uh, verder uh, niet meer dan van vandaag. We zijn uh, natuurlijk tweede uur met veel nieuws uit Zandvoort. Allemaal lokaal nieuws. En uh, tijdens het gedicht van de dag brengen we natuurlijk een ode aan Marco Termes. Bedoel, hij schrijft altijd gedichten... maar we, kunnen ook wel eens een keer, we hebben ook een gedicht voor hem geschreven. Weet je nog, dat hij in de aanloop uh, nog hier langs kwam... tijdens de uitzending om het een en ander te melden... waar hij mee bezig was. Uh, en dat, uh, daar uh, hebben wij hem toen een gedicht toe gedacht... En die gaan we herhalen vandaag. Ja, hij van zit 50 vijf. jaar in het vak, dus uh, dan mag dat wel. Dan mag dat wel. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel, Albert-Jan. Weer een uh, volle agenda vanmiddag tussen twee en vijf. Zandvoort op zaterdag. Wij zeggen een hele goede middag uit de radio. Lekker aan. Hè? Want, uh, naar buiten dat is natuurlijk helemaal niks. Gewoon lekker binnen blijven. En genieten van uh, de muziek en informatie die we vanmiddag brengen. Waaronder deze single. Na wenn ihr euch erzählt, die, erzähl, die Geschicht Nichtsdestotrotz, ich bin nur schon gewohnt, im TV Funk, doch live ist nicht Sie war jung, das hört so rein und weis Und jede Nacht hat ihren Preis Sie sagt to the sweet, sie werden ram to the heat, ich verstehe, sie ist heiß Sie sagt Bat, genau, you know, I miss my fucking Friends, mein Jack und Joe und Jill Mein Fuckverständnis, ja das reicht, so lohnt ich überreis, was hier es tritt Ich überleg bei mir, ihr Nosen sprich dafür, wer wird nicht noch rauch Die Special Blaces sind ihr wohl bekannt, ich mein, sie fährt ja überlauf Sing us! Stardine. ist die dieser Fall ist gar lieber Herr Kommissar auch wenn sie andere Meinung sind den Schnee auf dem wir alle Talrats waren kennt halt jedes Kind jetzt das Kinderrecht bin ich nicht um oh, oh, oh. schon schau, da Kommissar geht muziek vanmiddag uh, op de radio. Waaronder deze van uh, Falco. Je hoorde der Commissar. Nou, er is weer uh, heel wat gebeurd uh, de afgelopen week. Albert-Jan heeft het allemaal op een rijtje gezet. Heb je ze weer op een rijtje, Albert-Jan? <lacht> ja, ja hè? ik hoop ja. het wel. Ja, dat hoop ik ook. We gaan het zo meteen horen naar deze van uh, Paul Abdul. Hier is Straight Up. deze dame hebben al een hele tijd niet meer gedraaid. Dus weer is leuk om hem uh, te draaien voor jullie op de zaterdagmiddag... bij Zandvoort op zaterdag. Paula abdul je. En uh, straight up. Nou, Albert-Jan heeft ze weer op een rijtje. Dus hier komt het uh, nieuws. Albert-Jan. Nou, laat ik maar beginnen uh, met uh, de wintertijd. Laat ik daar maar eens mee beginnen. Ja, het gebeurt weer, hè? Ja, de wintertijd gaat weer in. En dat betekent uh, dat uh, aanstaande in de nacht van uh, vandaag en morgen... De klok van drie uur naar twee uur achteruit dus, achteruit dus, wordt gezet. De wintertijd is overigens de normale tijd en duurt vijf maanden. We kunnen dit weekend een uurtje langer slapen. Bij de overgang naar wintertijd verschuift de, de daglichtperiode één uur... waardoor het ochtends eerder licht is en s'avonds eerder donker wordt. In Nederland is het onderscheid tussen zomer- en wintertijd in 1977 opnieuw ingevoerd. Maar ook daar was kritiek op, want in theorie zou een ritje... door de Benelux al snel kunnen uitmonden in een cacophonie in uurwisselingen. In elk geval was het de bedoeling om dit jaar voor het laatst te schakelen. Maar de beslissing is in de ijskast gezet. De klok wordt dus zaterdagnacht, aanstaande nacht, dus gewoon een uur teruggedraaid. Burgemeester David Molenburg heeft afgelopen maandag de eerste poppy herdenkingsklap Roos, opgespeld gekregen... door de assistent van de Canadian Defence Attaché van de Canadese ambassade in Nederland. Sergeant Joanne Wiesman, zij is, namelijk, zij is Canadees militair en zeer nauw betrokken bij de vele her, herdenkingen... van Canadese militairen die gesneuveld zijn en in Nederland begraven liggen. Sergeant Joanne Wiesman vertelde wat de puppy voor hen betekent. De puppy's, papieren klaproos, sieren elk jaar in oktober en november de revers en kragen van de gehele Canadese bevolking. Sinds 1921 is de poppy het symbool voor herdenkingen en het visueel teken van het niet willen vergeten van de Canadese soldaten... die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen voor onze vrijheid. De poppy is ook een internationaal symbool van herinneringen en ge... Adopteerd door vele andere landen om diegenen te eren die het ultieme offer hebben gebracht voor herstel van de vrijheid. Het symbool voor de gesneuvelde soldaten bestaat in 2021, 100 jaar. Sport is belangrijk, door te bewegen blijven we fit, maar sport heeft daarnaast ook een sociaal aspect. Met het Corona-herstelfonds investeert de gemeente om samen gezonder en vitaler uit de coronacrisis te komen. Het accent ligt daarbij op het stimuleren van een gezonde leefstijl en meer bewegen. Wethouder Remel van Haafden, ik ben heel enthousiast over alle ontwikkelingen die er nu op het gebied van sport in ons dorp plaatsvinden. Samen met de verenigingen, betrokken organisaties, maar vooral gebruikers, worden er het komende jaar mooie nieuwe initiatieven uitgewerkt. We krijgen hierdoor nog een groter, gevarieerd aanbod om aan sport te doen. De afgelopen dagen is er weer veel ophef ontstaan op sociale media over de plaats van de bankjes bij de renovatie van de boulevard Paulusloot in Zandvoort. Waar komen ze nou te staan? Komen ze nu toch weer aan de straatkant? De, stra de gemeente Zandvoort heeft daarom besloten om via Facebook meer duidelijkheid hierover te geven. Er zijn veel reacties op het bericht over de positie van de eerste bank die is geplaatst bij de herinrichting van de boulevard Paulusloot. Langs de hele Blauwe Sloot worden in totaal vijf banken geplaatst... zoals de bank die er nu in het duinplantsoen is geplaatst. Op de verschillende balkons aan de zeereep komen in totaal zeven banken te staan. Verder komen er ten noorden van de Torbeckerstraat... nog twee banken aan de zeezijde van de boulevard... en verschillende zitelementen rondom de groenvoorzieningen. Deze opstelling van de banken is tot stand gekomen... naar aanleiding van een enquête die in juni dit jaar op de boulevard heeft plaatsgevonden... Zo meldt de gemeente afgelopen woensdag op haar Facebookpagina... Al denk ik dat het laatste woord daar nog niet over gezegd is. Nee, nee, zeker niet. En de banken liggen trouwens ook in zee, dat weet je. Ja, weet, de eerste bank en de tweede weet, bank. bank. Ja, we hebben ze allemaal, uh, zeg maar. Dankjewel, Albertjan. Dat was het uh, nieuws in het kort. Uiteraard ook uh, na te lezen op onze CFM-app. En de app is gratis te downloaden in de Play Store onder meer. Zoek even onder uh, ZFM Zandvoort en download hem nu op je telefoon of tablet. Ja, aankomende dag gaat dat gebeuren, Albertjan. Dan gaat de klok een uurtje terug. Dus ze zouden zeggen om drie uur luisteren naar Johnny H.S. Turn Back the Clock. I see. You. Dat was Johnny H.S. en Turnback de Klas. Nou, nu nog niet hoor, Het is nu gewoon uh, half drie. Tijd voor het weer. Exclusief voor Zandvoort. De bewolking overheerst op deze zaterdag en er valt van tijd tot tijd regen. De wind is matig en een zee vrij krachtig en waait uit het zuiden tot zuidoosten. De temperatuur stijgt naar 14 graden. Vanavond en vannacht is het droog met naast wolkenvelden ook enkele opklaringen. Het koelt af naar 9 graden. Morgen is het ook bewolkt met in de ochtend ook nog wat zon. In de middag is de bewolking dik genoeg voor regen. De zuidenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig. De temperatuur stijgt naar 15 graden. Maandag zijn er dan perioden met zon, maar er is ook een buienkans. Het waait stevig uit het zuidwesten en het wordt 12 graden. En ook dinsdag start met geregeld zon. Maar in de middag valt er weer regen. Het wordt 11 graden. De rest van de week is het wisselvallig. Met naast regen ook droge perioden en zonneschijn. Het is een graad of 11. En daarmee is de temperatuur is lager dan gebruikelijk voor de begin november. Aldus Rico Schreuder. Dankjewel www.ricoweer.nl Daar kun je ook uiteraard het weerbericht nalezen. Of kijk even op onze CFM app. Dat was het weer. En uh, ik moet uh, eerlijk bekennen, Albert Jan, ik heb even niet goed uh, opgelet tijdens het uh, weerbericht. Maar ik ga het wel even nalezen, hoor, op de CFM-app. Maar uh, wordt het nou regen of zonneschijn de komende dagen? Kan vriezen, kan dooien. Allebei. Allebei. Allebei. Nou, nou. daar gaat ook het volgende plaatje over. Hier is 5 uh, Star en Rain or Shine. <middels> Naar buiten te kijken om te zien dat het heel veel rain is vandaag in Zandvoort. Yo, The Rainer Shine, 5 star. ZFM 107 voor Zandvoort en Vicinity. A ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa. Quand on full bordel, tu nettoies. Et toi, Albert. Quand on train, <muching> tu ramasses les vers Céline. Batère. Toi tu te prends des vestes au vestiaire Arlette, arrête Toi la fête, tu la passes aux toilettes Et si on célébrait ceux qui ne célébrent pas Pour une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas A ceux qui n'en ont pas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 A ceux qui n'en ont pas Bon, ceux qui ne célébrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion ou test de l'air. Boulanger, marin, pêcheur, een verre, champions des pires horaires. Aux jeunes parents, bercés par les pleurs. Aux insomniaques de profession. Et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Hij heeft een uh, aantal jaren geen uh, nieuwe plaat uitgebracht, maar hij is weer helemaal terug. Onze zuiderbuurst, trouw mij. En uh, zijn nieuwe single heet uh, Santé. We gaan naar uh, Marco Tremes, want vanmiddag hebben we een uh, dubbele boekenpresentatie. Uh, goedemiddag, uh, Marco. Goedemiddag. Hallo, welkom. Hallo, welkom. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd en we doen hem ditmaal even telefonisch, want dat komt uh, even wat beter uit. Want uh, waarschijnlijk ben je druk bezig met de voorbereidingen voor vanmiddag. Ach man, ik had beter bouwvakker kunnen worden. <laughs> dat sjouwen met al die dozen met boeken, dat is niks voor een arme schrijver. En wij zeiden het al tegen de luisteraars, toen we het programma begonnen van jij doet alles in eigen weer, zelfs alle boeken sjouwen. <laughs> ja, nou ja, dat is meer uit nood geboren, hè. <laughs> <Ja>. <laughs> dan, dan komen de ware talenten omhoog. <laughs> Goed, wat uh, ja, 50 jaar dichterschap, twee dikke pillen, uh, uh, zwevende delen en spectrum. Vanmiddag de heugelijke uh, ja, boekpresentatie, mag ik zeggen. En uh, dat begint allemaal om 4 uur. En uh, waar uh, vindt de plechtigheid plaats? Uh, in het H.D.M.Z. Museum. Oké, okay, en uh, heb je ook een beetje polsen, want je moet natuurlijk wel signeren vanmiddag, of niet? Nou, oh, die zijn geoefend door het schrijven, Albert Jan. <lacht> Als eikenhouten bomen. Echt, uh, dat, uh, die kunnen wel wat hebben. Ja, ik las, uh, ik las van de week een uh, interessant interview. wat uh, Onovermiddelkoop met jou had. onlangs uh, omtrent uh, je 50 jaar. dichterschap. Ja. En uh, dat het wel een mijlpaal is in, in, het, uh, in, het, in, in het gebeuren. En uh, hoe ben je er zelf onder? Onder dat 50 jaar dichterschap? Of ja. onder dat interview van Onno van Nou Minko. ja, dat, dat, dat, dat sprak een beetje uit dat interview. die 50 jaar, die ja. viel er wel mee. <laughs> dat wou je dan mee zeggen. Onno viel tegen. Nee, dat is een dikke vriend van me. Ja. Die, be, die snapt het. Het ja, gaat helemaal goed, jongens. Een leuk interview. Ja, wat, uh, wat uh, vier uur. Uh, uh, uh, wat, wat, uh, iedereen is van harte welkom uh, om daarbij ja. aanwezig te zijn. Jazeker, ik heb nogal wat afmeldingen gekregen in verband met uh, verkoudheid en uh, coronamaatregelen. maatregelen ja. Dus uh, mochten mensen gewapend zijn met uh, goede moed en. Uh, nou, een pinpas kan ook geen kwaad. <laughs> ja, en en, en zo'n cor corona-app? Uh, uh, uh, uh... Nee, nee, nee. Dat, uh, ik, ik ben geen uh, horeca-eigenaar. Okay. Dus ik ga, ik ga uit van de volwassenheid van de mensen zelf. Maar, dus, uh, maar je, hebt wel een, uh, je hebt wel een aanbieding voor de mensen die vanmiddag, vanmiddag komen, hè? Want uh, ja. ik heb... Uh, Ligt het even toe als je wil. Uh, als ze alle twee de, de boeken kopen, dan... Uh, vragen we niet de volle map, maar dan uh, is het uh, 30 euro voor de twee boeken. Nou, nee, 50 vij, euro toch voor beide boeken? Nee, uh, gek, dat uh, staat helemaal verkeerd in de, in de krant. In, in, maar ja. Oh, dat, dat, dat las ik in de Zandvoortse krant, dus die zaten ja. ernaast. Dat is een uh, slip of the pen uh, geweest. En wat voor een? Nee hoor, het, het is uh, 20 euro uh, voor, uh, uh, voor elk boek. Ja. Hè, dus normaal gesproken zou dat 40 zijn. Ja. Maar als je ze alle twee neemt, krijg je ze 30 mee. Ja, zie je dat wij goedkoper zijn dus dan de Sovjetse courant? Uh, op het ja, nee. ja. Ja, ja, ja, ja. 30 ja. euro. Nou, dat is een, uh, een Goed, koopje. De ja. Sovjetse courant in ja. kwaliteit bedoel je. Ja, ja, ook. Goed. Uh, het zijn uh, Spectrum en Zwevende Delen. Uh, wat is voor, zwevende Delen uh, is, een, is een, ja, een dikke pil geworden. Ze zijn allebei een ja. dikke pil geworden. Maar wat, uh, wat, wat behelst de Zwevende Delen en wat behelst Spectrum? Uh, zwevende Delen is uh, een verzamelbundel. Dat is eigenlijk een, uh, een pontje allerhande uh, gedichten die ik in de loop der jaren geschreven heb. Uh, en uh, even voor de goede orde, omdat ik meestal niet alleen maar uh, oude gedichten wil verkopen... heb ik ook nog uh, 30 nieuwe gedichten geschreven dit jaar die er ook in zitten. Oké, okay, dat is dus een gedichtenbundel geworden, Zwevende Delen. Ja. En Spectrum? Spectrum, dat is een, uh, een overzicht van mijn denkwerk over een uh, flink aantal jaren in, uh, in spreuken. Oké, okay, een spreukenbundel is het ja, geworden. Ja, het is dus een, ja, een spreukjesboek. <laughs> Oké, okay, dus uh, goed. De twee totaal verschillende... Ja, twee verschillende... Ja, ja. Dus, ja. dus twee verschillende boeken. En uh, ik heb me al laten vertellen... dat je ook even bezig bent om met een roman te schrijven. Ja, ja dat, uh, dat klopt. Dat is uh, Santa Lola, dat gaat over een moordinspecteur uh, uit Madrid. Ja. En uh, die moet proberen om een burgeroorlog te voorkomen in Spanje. Zo, dat is een. Ja, dat is nogal wat. Dat is nogal wat, ja. ja. <laughs> maar goed, even terug naar vandaag. Twee boeken op 50 jaar dichterschap te vieren. Uh, vanaf 4 vier uur is iedereen vanaf harte, harte welkom in het HDMZ-museum. Ja. Aanbieding als je daarheen gaat. In ieder geval twee voor. Ik zou bijna zeggen: twee voor de prijs van één. Maar goed, dat is bijna, bijna juist. Maar ja. des, desnoods gesigneerd. Desnoods met een opdracht. Je hebt natuurlijk al meerdere boekpresentaties gehad. door de jaren heen. Maar dit is dus wel een hele speciale. 50 jaar. Ja, goed, natuurlijk. Ik bedoel, als je zo'n jubileum mag vieren. als, als dichter. Ja. ja, de meeste, de meeste dichters halen die leeftijd niet eens. 50. Nee, maar dan worden de boeken wel duurder. Ja, ja, ja. ja. jullie zullen er nog even moeten wachten. Heel verstandig, Marco. Hey, ja. Marco, vanaf deze plek wensen we je een hele fijne middag toe... in het HDMZ-museum vanaf 4 uur. En in gedachten zijn we bij je. Niet alleen in gedachten, Marco. Wij hebben uh, altijd, zoals je weet, het gedicht van de dag om kwart voor vijf. En daar zullen we jou, uh, een, een ode brengen aan jou. Hoe vind je die? Nou, geweldig. Ik voel me zeer vereerd. Ik heb de tranen al in de ogen. Ja, ja. wordt ja. heel mooi gedicht. Heel mooi ja. gedicht. het zo slecht. <laughs> Marco, 50 jaar in het, in het vak. Ja, dat, dat is natuurlijk ja, ja. Niet, niet zomaar iets. Dat betekent, betekent dat ook dat David Molenburg vanmiddag bij jou aanwezig is bij de boekenpresentatie. Uh, nou, dat weet ik niet zeker. Uh, ik heb uh, BMW een uitnodiging gestuurd. Dus uh, misschien uh, dat iemand van uh, burgemeesters of wethouders uh, aanwezig is. Nou, dat zou heel mooi zijn. <laughs> Goed. Ze zijn van harte welkom. Ik zou zeggen, ga lekker weer boeken sjouwen. En, uh, ja. en uh, we wensen je heel veel plezier. En uh, uh, vanaf, vanmiddag vanaf vier uur met veel bekende, bekende gezichten en uh, een ja. goede positieve sfeer. Dat, uh, daar hopen we op en, uh, en anders zorgen we ervoor. Goed, geniet ervan. Dankjewel jongens. Okay, okay. Je hoi. Hoi. Hoi. hoi. HDMZ Museum, vier uur de boekenpresentatie en je bent allemaal van harte welkom. Vier uur, even een regenpakje aan naar buiten en weer snel naar binnen bij het HDMZ Museum. En 30 euro betalen voor twee boeken. Don't say that Shut your trap I'm sippin' wine trip, trip. In a row I look too, good. Look too good. good To be alone My house clean, house clean. My pool warm, pool warm. Just shake Smooth like a newborn That you're coming through yeah. Ooh, you're so sweet So sweet So tight So tight I won't bite uh -uh. Unless you like Unless you like If you smoke What you smoke? I got the haze Purple haze And if you're hungry Girl, I got the lace Ooh, Ooh baby, don't keep me Waiting There's so much love We could be making Come on I'm talking, kissing in of jumping, it's Mooi het bekende geluid. We kunnen hem niet helemaal draaien, maar goed. Het uh, bekende geluid van uh, Bruno Mars en uh, Anderson Paak. Je de Liefde door Open. Uh, vanmorgen, uh, tijdens Goedemorgen Zandvoort... had onze collega Roy Dongen een uh, interview met Joyce Vastenau. Uh, uh, ja, wat is de persvoorlichter, is ze Nee, ze zitten in uh, de provincie uh, Noord-Hollands. Oh, voor de vrijheid. En dan uh, voor de Forum voor de Democratie. En uh, de, de, de item, het motto van het interview was: uh, Vrij uh, Forum voor Democratie ook in Zandvoort? Vraagteken. Op de telefoon hebben we Joyce Vastenhouw van Forum voor Democratie. Zij is een statenlid in de provincie Noord-Holland. Um, en ja, er heeft heel iets geheimzinnigs plaatsgevonden. Namelijk een, een Forum voor Democratie café op een geheime locatie waar we dus eigenlijk niets van weten. En daar komt ze nu alles over vertellen. Goedemorgen Joyce. Als ik Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, er is een Forum voor Democratie café in Zandvoort onlangs geweest. Ja, we organiseren uh, diverse forum cafés door heel het land. Ja. Uh, dat is uh, ten eerste om uh, ja echt bij elkaar te kunnen komen en um, uh, ja he, toch uh, onder gelijkgestemde te zijn. Maar ook uh, FVD uh, uh, toegankelijk te maken voor, uh, ja, voor mensen die, uh, die, die meer van ons willen weten meer willen weten van wat we doen. En um, ja, dat is echt een groot succes. Iedere keer uh, is het druk bezocht. En zo zijn we dus ook in, uh, in Zandvoort geweest. En ook dat was, uh, was weer een groot succes. En uh, ja, ik denk dat het heel belangrijk uh, is dat, uh, dat wij dit doen. Volgens mij zijn we ook de enige partijen die het uh, momenteel uh, nog doet. <laughs> ja, ja. <coughs> nou ja, en anderen zullen het weer doen, denk ik, hè? inmiddels. Ik maar... weet het niet. Ja, uh, maar hoe was dat uh, in, in Zandvoort? Was het uh, druk bezocht? Was het gezellig? Uh... Ja, het is altijd, het is altijd heel erg gezellig. Um, het forum, de mensen die, die, die forum aantrekt en die uiteindelijk ook uh, misschien in het diep in hun hart wel echt FVD'ers zijn of nog gaan worden. En dat zijn hele leuke mensen. Dat zijn hele open-minded uh, mensen die uh, kiezen voor voor vrijheid en echt voor de menselijke maat. En uh, daarom is het ook altijd gezellig. Het is echt altijd gezellig. Um, zowel inhoudelijk uh, is er gewoon heel veel ruimte voor uh, allerlei uh, discussie. Het is een divers pleinge bij FVD ruimte voor alle type mensen. Uh, alle soorten, maten, achtergronden. En uh, ik denk dat dat is uh, wat, wat FVD ook, uh, ook verenigt. Het gaat uiteindelijk om de inhoud, onze vrijheid, onze menselijkheid. En, en dat uh, ja, daar staat zo'n event gewoon echt uh, um, ja, die, die, die, daar is de toonbeeld van, laat ik het zo zeggen. Ja, ja nou, nou weten wij niet waar het was en we konden er dus ook niet bij zijn. Uh, maar, uh... Ik heb jullie wel uitgenodigd, overigens. Oh, de, de, de redactie was <laughs> Ja, ja, ja. Ah. ik heb jullie uitgenodigd via de redactie. Ja. Oh, dat is heel erg jammer. Uh, volgende keer gewoon Roydongen uh, rooidongen.com. Daar kun je ook altijd iets naar uitnodigen. En ik, als er eigenlijk een en borrel is, dan ben ik er gewoon gauw bij. Ah, nou, dat was er. Ja. <laughs> <Zie je? Ja. laughs> dus dat ja. ben ik ben blij om te horen. Um, maar... Um, nou zeg je over uh, forum is er voor alles, iedereen en blablabla. Bla bla. Uh, nou is dat in de media, de, de, het imago van forum is niet echt zo. Oké. Okay. Nou, ja. in, in de media bedoel ik dan hè? Ja, exact. Nou ja, dat is. Uh, ik denk dat we momenteel met, met een aantal machten te maken hebben die, uh, ja, die toch wel. Um, uh, ja, niet meer zo, zo objectief en uh, democratisch uh, functioneren. Um, er is veel, uh, veel geld, er zijn veel belangen. Um, er is ook een kabinet wat echt al uh, meer dan tien jaar de um, lakens uh, uitdeelt. En ik denk dat dat uh, ja, op dit moment echt een groot, uh, groot probleem is in, in Nederland, maar ook in de gemeente. Um, he, we hadden bijvoorbeeld een voorbeeld van een, een, een zandvoorter die, uh, die wilde dan uh, iets gaan aandragen tijdens een politieke cursus en die liep dan ook bij d 66 naar binnen. Die vraagt dan van ja, goh, uh, als ik nou met een heel goede motie kom hier in Zandvoort. Uh, inhoudelijk zijn het ermee eens. Heb, zijn we dan bereid om voor te stemmen? Nee, dat doen we niet. We hebben echt. Uh, ...van bovenaf dan opgedracht gekregen om dat dan niet te doen. Ik weet niet of het waar is, maar ja, dat soort uh, geluiden hoor je echt heel veel. Uh, er is heel veel sprake van een soort, ja, een soort van... Nou, ...wat is dat nou voor politiek? Hè? Ik begrijp dat niet. Je kijkt toch gewoon inhoudelijk naar de stukken. Dan beoordeel je dat en dan bepaal je of dat goed is voor een gemeente of niet. En, en um, ja, dat is een, een soort van... Uh, ja, ziekte die momenteel uh, in de democratie zit, in de politiek. Maar om even terug te komen naar jouw vraag, ook in de media. Hè, want, want we zien dat, uh, dat er ook campagnes worden betaald, influencers worden betaald. Uh, ja, wat, uh, er wordt toch gekeken naar wat loont. En niet wat is de waarheid. En, en ik mis daarin toch wel een beetje objectieve journalistiek. Um, ja, en dan, dan, dan is het soms misschien wel heel aantrekkelijk... Om, om met elkaar een beetje mee te gaan praten. En FVD dan een soort van uh, in een hoek te zetten... of ook andere partijen. Zo van, oh, die zijn dan uh, niet zo voor iedereen of zo. Dus als je kijkt naar, naar andere partijen... Dan, dan, dan zou je eigenlijk zeggen als een D66... of een, een, een CDA niet eens met FVD of met PVV... of, of met Jaren 20 zelfs niet willen praten... ja, wat voor signaal is dat dan? Is dat dan wat inclusiviteit is... Nou, uh, ik denk dat ik mijn punt gemaakt heb. Het is heel duidelijk. Uh, voor de duidelijkheid: we hadden toevallig ook uh, de uh, lijsttrekker van D66, Raymond van Haften, wethouder hier een antwoord aan, aan de telefoon voor een interview. Ja. <coughs> en die zei uh, heel stellig dat uh, er geen sprake is van uitsluiten, in ieder geval uh, wat hier een antwoord betreft. Uh, dat het Hoi. gaat om het naast elkaar leggen van de programma's en daar overeenstemming over te vinden. Uh, en dus niet op voorhand te zeggen van: uh, dit. Of dat sluiten wij uit. Alleen op basis van inhoud. Lijkt me lijkt me een uh, mooi vooruitzicht. Ja, dat lijkt me ook een mooi vooruitzicht. Maar dat brengt ons meteen tot uh, het, het kopje waar dit onderwerp onder staat. Komt Forum voor Democratie ook in Zandvoort? <laughs> ja, nou, wat mij betreft wel. Ik, uh, ja, ik, ik ben staatslid in, uh, in Noord-Holland en HR-manager voor de partij. Dus ik ben niet het bestuur. Uiteindelijk uh, neemt het bestuur en de leden ja, die nemen besluiten. Um, maar uh, ja, wat mij betreft uh, gaan we wel meedoen. Um, het is de vraag, um, ja, zijn er genoeg zandvoorters waarvan uh, zowel het bestuur als de leden als de partij denkt van Hé, dit, uh, dit zijn ook goede mensen die kunnen ons vertegenwoordigen. Die, die weten wat er in zandvoort leeft. En um, uh, ja, ik denk dat dat, uh, dat, dat uh, ja, heel, heel leuk kan worden. Wat mij betreft is dat wel het geval. En, uh, en uh, gaan we dat gewoon doen. Ja, dat, dat is op zich natuurlijk heel aardig. Alleen dan is het de, de, blijft de vraag... Uh, Forum is een, een, een, een heel hard gegroeide partij... of politieke beweging, kun je misschien wel zeggen... Uh, die ook heel veel scheuringen heeft getoond en dergelijke. Dus als hmm. je nou in Zandvoort iets gaat doen... komt er dan een soort Zandvoortse afdeling... of gaat dat allemaal uh, centraal? Wordt dat uh, bepaald of mensen op de lijst komen, ja of nee? Ja, nou ja, kijk, er is een, een, een selectieproces uh, en um, ja, dat moet zich allemaal gaan, gaan uitweiden uh, of we mee kunnen doen, ja of nee. Ja. En um, ja, de, de, de, dat is deels uh, de, regionaal en lokaal en deels landelijk. Het is dus een beetje een wisselwerking, een samenwerking. Ja, ja. Nee, maar de meeste politieke partijen hebben per uh, gemeente dan weer een eigen afdeling met, een, uh, met, met leden daar en een bestuur. Die dan weer mensen voordragen. Ik weet niet hoe dat bij Forum is georganiseerd, maar jij bent nee. vast. Ja, zeker. Je bent, je bent natuurlijk aan het opbouwen. Dus, dus ja. dat soort, soort structuren, uh, ja, dat, dat, het is eigenlijk een parallel proces. Ja, ja. dus het streven is wel om uh, te kijken of het voor deze verkiezingen al mogelijk is om een afdeling van Forum in Zandvoort te hebben. Het zou kunnen, ja. Wat mij betreft wel. Ja. Ah, oké. Okay. Het ja. is wel een heel diplomatiek antwoord, hè. Het zou kunnen. Ik weet het ook gewoon nog niet. De diplomatiek, nee. Uh, diplomatiek, nee. Uh, je hebt ja of nee en je hebt, ik ja. weet het niet. Ah, okay. <laughs> ik ja. heel eerlijk. Nee, mijn, mijn vraag is, we er wel naar je. Dat is wel de bedoeling van het Forum. Ja, echt wel. mij betreft is ja. wel. daar ja, nou heb ik ook natuurlijk een grote binding met het antwoord, Want ik ben er getogen. Uh, dus ik zie natuurlijk heel graag dat, uh, dat mijn partij uh, ook in Zandvoort de strijd aangaat tegen al, al dat absurde wat er nu gaande is. Um, en ook echt kan laten zien heel objectief in plaats van dat wat de media brengt. Hè, wat, wat jij net ook al opdracht. Uh, ja, wat mij betreft brengen we dat zo dicht mogelijk naar de mensen. En, uh, en, en breiden we dus de beweging ook uh, vanuit onderop uh, uit. Ja. ja maar, maar denk je niet dat als je uh, of heb je daar zelf ook niet last van dat als, uh, nou ja, jullie partijleider Thierry Baudet, weer van die, nou, uh, uh, wat, wat, wat van die one-liners van uitspraken... rondtwittert of uh, roept... Uh, dat het dan meteen weer zijn weerslag heeft... op uh, de andere uh, mensen in de partij. Ja, heb, heb jij zijn boeken gelezen? Ben je wel eens naar een bijeenkomst geweest? Ja, ik ben zelf wel eens een bijeenkomst geweest... en ik heb ook wel regel, een paar keer wel een borrel met hem gedronken. Ik ben heel uh, uh, actief in de politiek... en ik kan ook prima een gesprek met hem voeren. Dus dat nou, heeft... ja, mooi. Ja. Dan zou ik de anderen ook aanraden. Blijf dat vooral <laughs> <wat> doen. <laughs> ja, ja. Uh, ja. Ik kan, ja, ik, mijn, mijn geweten is heel goed en uh, ik sta elke dag uh, vol trots op dat, uh, dat we deze strijd mogen voeren. Ja, nou het is dus niet een kwestie van het geweten. Het is meer dat ik vraag van, goh als je uh, dat soort dingen doet, dan krijg je natuurlijk landelijk een heleboel reuring. Uh, even los van of het standpunt daar nou eens bent of niet. Maar dat heeft ja. dan ook weer vaak zijn weerslag op lokaal. Ja, ja, ik kan me voorstellen dat als je in de gemeenteraad voor, uh, Rutte, onder Rutte aan het strijden bent... dat je ook niet bepaald trots kan zijn. Dus ja. Uh, nou. ja. Daar, daar, daar ga ik geen antwoord op geven. Um... Ik ben in ieder geval wel trots. Ja. En, um, ja volgens mij is er zo'n belangrijke missie gaande. En, en weet je, ik moet altijd zo, zo lachen dat. Oh, een tweetje of een dingetje of een datje of een zusje. Als we tien jaar later zijn. En, en we hebben straks wel een, een, een coronapaspoort. Waar onze CO2-budgetten en zo op worden bijgehouden. En uh, de ondernemers die, die kunnen geen, geen eh, ongevaccineerden of testen meer verwelkomen en al dat wat er komen gaat. Ja, gaan we dan met z'n allen tien jaar terug... en zeggen we dan, oh, maar, maar, maar, maar diegene had een tuutje gestuurd. Ah, kom op, daar gaat het toch niet over. <laughs> uh, waarschijnlijk niet, nee, dat hoop ik. Althans ook niet. Um, <coughs> dan breng ik me meteen op de laatste, op, op een nog een afrondende vraag. Jullie hadden hier een bijeenkomst in een Zandvoorts we weten toch niet welke het is. Maar hebben jullie dan wel de Corona Check app gebruikt? Of wij de corona-check hebben, nou ja, ja, moet, ik, ik, ik, ik ja. weet het niet. Want ja. um, uh, ja, dat, is, zeg maar, dat is aan het bedrijf zelf of ze dat uh, doen of niet. Aha. Hmm. nou dan waarschijnlijk niet, want als je, als je het niet weet, dan is je niet gecontroleerd. Nou ja, en dan zou ik het wel weten. Um, ik weet niet waar je nu naar aan het vissen bent, maar ik vind het een beetje ongepast. Nou, ik was gewoon vragen van, houden we ons aan de regels of niet? Ja. En je zei net over het corona-paspoort, dus ik werd benieuwd van ja, hoe, hoe ver gaat de, de, de strijd daarin? Nou ja, volgens mij weten de FVD'ers en de aankomende FVD'ers heel goed hoe we daarin staan. Dus okay. ik denk niet dat we daar verder over hoeven uit te wijden. Nou, dan uh, dank ik jou uh, in ieder geval voor het uh, interview en de tijd. Uh, ja. We zijn heel benieuwd, uh, uh, we horen het graag uh, via de redactie, als er uh, daadwerkelijk een uh, leden komen voor een vorm voor Democratie die zich beschikbaar gaan stellen voor de gemeenteraad is antwoord. Nou, prima en wees welkom hè. Dank je wel. Okay, Joyce Vastenhaal nou was vanmorgen bij Goedemorgen voor Telefonisch. En Roy Dongen die sprak met haar. Het ging om het, de bijeenkomst van Forum van afgelopen donderdag hier in Zandvoort. En daarbij aanwezig was ook Pepijn van Houwelingen... Tweede Kamerlid voor Forum voor Democratie. Tot zover dit uur ook van Zandvoort op zaterdag. Zometeen zijn we weer bij terug. Tot zo.